U kunt luisteren naar het zesde deel van Wie heeft Jesse Davis vermoord? Een luisterspel geschreven door Jan van den Wegen. Station? Nee. Leftie Waarde weet niks over die zwarte boek. En die keren met zijn snor, die heeft hij nooit gezien. Het is daar elke dag vreselijk druk. Een goudmijntje voor Leftie, dat wel. Ja, en uh, ruim eens toe? Niks dan lof. Die man is gewoon dol op die jongen. Zie je wel, dat verbaast me niks, Bright. Ik ken toch zijn ouders? Fatsoenlijke lui. En de appel valt nooit ver van de boom, zei mijn grootje. Ja, ja, maar dat is goedkope volkswijsheid, Sarge. En dat weet jij net zo goed als ik. We hebben al gekkere dingen meegemaakt. Zeg, heb jij soms wat tegen die jonge, Bright? Ik? Nee. Ja, je verdenkt hem. Voor jou is hij zeker verdachte nummer één. Hij is toch verdacht, hè? Ach, ze zijn allemaal verdacht. En er komen nog altijd verdachten bij. Het is een rotzaak, Bright. Je kunt er gewoon geen touw aan vastknopen. Zo is het toch heel dikwijls in het begin, Sarge. We moeten. Ja, ah ja, spaar me verder je mooie theorieën. Zeg, wat bedoel je daarnet? Hoezo? Wel, toen je zei dat er nog altijd verdachten bijkomen. Ik dacht aan Harry Bird, de bewaker van het bungalowkamp. kamp Die invalide stumpert? Ja, ik heb een hele tijd met hem gepraat. Enfin. Hij heeft de hele tijd gehouden, hoort een levende spraakwatervallen. Jammer houdt me ineens naar. Dat heb je wel meer met die oude frontsoldaten. Harry buiten is compleet m'n geworden. Zeg, als we nu ook nog elke zonderling gaan verdenken? Ik weet het niet meer. Maar één ding staat vast. Zo'n kerel als Harry buiten zou heel goed onze maniak kunnen zijn. Zo'n vereenzaamde oude knar die zich niet meer kan aanpassen aan onze wereld en die de vrouwen de schuld geeft van alles wat er vandaag de dag misgaat. Hij is een zieke, gehandicapte stakker, Sarge. Mm. En hij heeft maar één been. Mm. Maar hij loopt aast zo goed als jij en ik. En hij heeft een wagen. Het zou natuurlijk wel kunnen, Sarge. Oké, okay. Harry Bird komt ook op ons lijstje. Maar wat heb je over hem kunnen achterhalen in verband met de moord op Jesse Davis? Ah, niks. Hij heeft daar nooit ontmoet, beweert hij. Mm -hmm. Nou, er is ondertussen wel nieuws uit New York. En dat zeg je nu pas. Misschien zit er wel iets ja, in. Vooruit, kerel, voor de dag ermee. Je hebt laten checken welke telefoongesprekken met New Yorker in de loop van de jongste maand mm -hmm. gevoerd werden vanuit het benzinestation van Berneville. Ja, ja, en? Er werden er vijf geregistreerd. En? Kijk, hier staat het. Drie zaken gesprekken tussen een vertegenwoordiger, een zekere Barney Smith, en zijn firma in New York. Het vierde gesprek werd aangevraagd door de lokale correspondent van de New York Times en zijn hoofdredactie. En het vijfde? Dat? Dat was een bestelling van twintig illustrated comic booklets, vol gewaagde cartoons en schuine mopjes. Ah. En raad eens door wie? Hoe kan ik dat nu weten? Door niemand minder dan mevrouw Jackson, Sarge. Huh? ...onze oerdeftige gepensioneerde hoofdonderwijzeres. Wat zeg je daarvan? Is dat alles? <laughs> dat had je toch niet gedacht van haar, hè? Geef dat er uiterlijk toe. toe. Hey, wat dan nog, dat moet dat mens zelf weten. Maar wat heeft dat allemaal te maken met onze zaak? Zij heeft toch het lijk van Jesse Davis ontdekt... ...toen ze met haar hond Joe Clark's smoking Road aan het wandelen was. Uh, hey, wat dan nog, Bright? Je schijnt dit niet te snappen, Sarge. Rymus toe. Rymus toe? Alle drommels, Bright. Je hebt gelijk. Ryan Westoo heeft dus gelogen. Precies. Er kan geen spijker tussen. Die jongen heeft ons verteld dat Jesse Davis één keer vanuit dat benzinestation New York heeft opgebeld. Maar hij heeft gelogen. Verdomme, ja. Hij zit tot over zijn oren in de puree. En als die knaap één keer gelogen heeft, dan is het vrijwel zeker dat ook zijn andere verklaringen niet met de waarheid stroken. Het ziet er beroerd voor hem uit. Waarom zou die jongen gelogen hebben? Waarom in hemelsnaam? Oh, om ons op een dwaalspoor te brengen natuurlijk. Jesse Davis is waarschijnlijk nooit met die man van de zwarte broek in dat benzinestation geweest. Dat heeft Roy allemaal verzonnen. Nu dat weer. Maar we mogen ons niet vergaloperen, Bruid. Toch zullen we hem opnieuw aan de tand moeten voelen. Ja, ja. We moeten hem opnieuw ondervragen, Sarge. onmiddellijk. Je ja, likke baard dan, hè? Helemaal niet. Maar die jongen is een leugenaar. En misschien heel wat meer dan een leugenaar. Doe hem maar komen. Erg graag, Sarge. Roy, beste jongen, dat vinden we heus niet aardig van je. Wat? Dat je ons zo schandelijk belogen hebt. Dat hebben we van jou niet verwacht. En dat je dan nog zo dwaas gelogen hebt, Roy. Nee, dat ontgoochelt ons eerlijk gezegd nogal wat. Ik begrijp je niet, officer. Je spreekt in raadsels. Ik heb niet gelogen en meer kan ik niet zeggen. Zo eenvoudig is het niet, beste jongen. Maar ik heb niet gelogen, ik heb geen enkele reden om te liegen. Maar nogmaals, ik snap er geen bal van. Oh je gemak, Dat lijkt me beter in jouw positie. In mijn positie, wat bedoelen jullie eigenlijk? Dat telefoontje. Hoezo? Dat telefoontje van Jesse Davis, Roy. Jij hebt ons toch verteld dat ze vanuit het benzinestation van Barryville naar New York gebeld had. Ja? Uit ons onderzoek is gebleken dat je gelogen hebt, jongen. Maar ik heb niet gelogen. Hoe dit was, moet ik dat nog herhalen? Wat je nu doet, heeft geen zin. Alle telefoongesprekken met New York die in de loop van de voorbije maand vanuit dat benzinestation werden aangevraagd en gevoerd, hebben we secuur laten controleren. Wel nu... Er waren er vijf. Welgeteld vijf. En Jesse Davis heeft nooit vanuit dat benzinestation naar New York gebeld. Maar dat is onmogelijk. Kom nou, beste jongen. Verder liegen heeft geen zin. Vertel ons nu liever vleugde de waarheid. Ik heb jullie de waarheid verteld. Doe niet zo, kinderachtig. Ik heb jullie de waarheid verteld, dat zeg Dat is ik. niet mogelijk, Roy. Ofwel heb je gelogen, ofwel heb je je vergist. Hm, ik heb niet gelogen en ik heb me niet vergist. Jij bent een koppige ezel, Roy. Ik moet ik me door hem laten beledigen? Mag je dat doen? Gebruik nu even je verstand, Roy. Jij beweert dat je niet gelogen hebt. Je beweert zelfs dat je je niet vergist hebt. Maar wij beschikken over het onomstootbaar bewijs dat Jesse Davies nooit vanuit het benzinestation naar New York heeft getelefoneerd. Er bestaat dus een flagrante contradictie tussen jouw verklaring en de feiten. Dat moet je toch zelf inzien? Misschien niet. Nu nog mooier. Ach, hoe bedoel je dat, Roy? Nou, ik weet het ook niet, officer, maar ik wil alleen maar zeggen... ...dat er tussen mijn verklaring en de door jullie gecontroleerde feiten... ...daarom nog geen flagrante contradictie, zoals u dat noemt, hoeft te bestaan. Dat gaat boven mijn petje. Maar dat is onzin. Ja, ik begrijp er ook niks van, Roy. Verklaar je nader. Kijk, wat jullie onderzocht hebben, dat noemen jullie de feiten. Ah oh ja. Wat ik jullie gezegd heb, dat noemen jullie mijn verklaring. Maar... en natuurlijk is in jullie ogen een verklaring van mij nog geen feit. Maar in mijn ogen strookt mijn verklaring helemaal met de feiten die ik zelf heb waargenomen. Nonsens, jongen. En Lefty Wagner heeft Jesse Davies nooit gezien. En wat bewijst dat? Hij heeft evenmin die vent met zijn snor en zijn zwarte breek gezien. Maar die vent bestaat, want er zijn genoeg getuigen die hem gezien hebben: hem en zijn zwarte breek. Tony Gamba, Isabel Fogarty en Ralph Sanners. Maar dat bewijst nog helemaal niet dat hij samen met Jesse Davis in zijn zwarte buik in dat benzinestation is geweest. Inderdaad, maar dat Lefty hem niet heeft opgemerkt, bewijst evenmin dat ze er niet geweest zijn. Dat klopt, ja. Uh, je hebt me onderbroken, officer, maar ik wou je juist aantonen dat die flagrante contradictie misschien iets anders is dan een schijnbare contradictie. Hm, probeer dat maar eens. We luisteren. Kijk, jullie hebben alles haarfijn onderzocht. En nu blijkt dat Jesse Davis niet naar New York heeft gebeld. Wat staat er nu tegenover? Mijn verklaring. Ik heb inderdaad gezegd dat ze naar New York heeft gebeld. En ik heb niet gelogen. Dus moet ik me vergist hebben. Zo pas nog was ik er heilig van overtuigd dat ik me niet vergist kan hebben. Maar uh, als ik er nou goed over nadenk, dan moet ik bekennen dat ik dat nu al met al niet kan volhouden. Aha. Ja, kijk... Uh, nou, ik, ik zal het jullie proberen duidelijk te maken. Ja, want het is zo helder als modder, jongen. Ik heb Jesse Davis twee maal in het gezelschap van die man met zijn snor in het benzinestation zien verschijnen. Tweemaal in die zwarte breek. Of het nu de eerste of de tweede maal gebeurd is, dat weet ik niet meer. Maar één ding staat vast: ik heb Jesse één keer zien uitstappen. Ze is naar de telefooncel gelopen en ze heeft een verbinding met New York aangevraagd. Ze had de deur van het hokje wagenwijd laten openstaan en ik heb duidelijk gehoord dat ze New York aanvroeg. Zeer ingenieus, Roy. Briljant. Een feit is een feit, officer. Het is alleen maar jammer voor jou... dat wat jij een feit noemt voor ons helemaal nog geen feit is. Maar gewoon het verhaaltje van een verdachte. Ik kan niet anders dan de waarheid zeggen. Dat klinkt goed. Maar voor ons is dat allemaal geen fluitwaard, beste jongen. Jij beschikt blijkbaar wel over een boek fantasie... maar je bent hopeloos naïef als je ook maar één ogenblik gelooft... dat wij ons met een verhaaltje laten afschepen. Inderdaad, Roy. Je zult iets anders moeten verzinnen. Ofwel... Ofwel wat? Ofwel zullen we je moeten arresteren, vrees ik. Ik moet u trouwens attent opmaken dat alles wat je nog verder verklaart... tegen jou kan worden gebruikt. Je bent gewaarschuwd. En je hebt het recht de bijstand van een advocaat in te roepen. Ik heb niemand nodig. Ik ben onschuldig. Maar je hebt ons belogen. Dat heb ik juist niet gedaan. hier Een misverstand in het spel. Kom nou. Jij hebt Jesse Davis New York horen opbellen. Beweer je. En wij weten pertinent dat ze New York nooit heeft opgebeld. Dat noem jij dan een misverstand? Je wilt het niet begrijpen. Het is toch mogelijk dat ze gedaan heeft alsof ze New York opbelde. Geniaal. En waarom zou ze dat gedaan hebben? Enig idee? Nee, nee, ik zou het niet weten of ze... Natuurlijk niet. En dat moeten wij zeker aan Jesse Davis gaan vragen? Dat vind ik helemaal niet grappig. Jesse is dood. Maar als je die vent van de zwarte wik vindt, dan kun je het aan hem vragen. Misschien weet hij het. Waarom zou ze komedie hebben gespeeld? Nogmaals, ik, ik weet het niet, maar het feit dat ze de deur wagenwijd liet openstaan... ...en dat ze heel hard praten, kan toch betekenis hebben? Je blijft dus bij je versie, Roy. Het is geen versie ofzo. So. Het is de zuivere waarheid. Sarge, je gaat toch niet... Goed, goed, goed. goed. Ga jij nu maar naar huis, Roy. Maar weet je gebeente als achteraf mocht blijken dat je toch gelogen hebt. Ik lieg niet. Waarom zou ik liegen? Ik begrijp het ook nee, niet, ja, ga nu maar. Maar de stad niet verlaten, begrepen. Oké, okay, ofzo. So. Oké. Okay. Je maakt een fout, Sarge, door hem te laten gaan. We hebben geen enkel bewijs tegen een Bright. We kunnen hem gewoon niet arresteren en dat weet jij net zo goed als ik. Ja, maar het is toch duidelijk dat hij liegt? Dat is helaas niet duidelijk. Jij voelt dat hij liegt, meer niet. Voelen is nog geen bewijs. En jij? Wat denk jij, Sarge? Ik weet het niet, Bright. Al met al is het toch mogelijk dat die jongen de waarheid vertelt. We zullen hem natuurlijk scherp in de gaten moeten houden, maar... eerlijk gezegd, ik geloof niet dat hij het gedaan heeft. Nou, wat ik geloof of niet geloof, heeft eigenlijk geen belang. Stel je eens voor dat we Roy arresteren. Iets wat jij zeker zou willen doen, nietwaar? En of. Ik zou de waarheid uit hem losweken. Of misschien losslaan. Hij zou wel door de mand vallen, als je mij maar mijn gang liet gaan. Nou, we zijn hier in Amerika, bright. Als ik jou je gang niet ga, zou jij het misschien zelfs gedaan krijgen... ...dat ik de moord op Jesse Davis beken. Nu bak je het veel te bruin, hè, Sarge? We moeten toch de belangen van de samenleving verdedigen? Ja. Dat is toch onze plicht? De moordenaar moet toch gevonden worden? Juist, ja. En misdaad moet bestraft worden. Dat is belangrijk. En wij, wij moeten boven onze emoties staan. Van ons hart een steen maken, of zelfs een vuist. Het welzijn van de gemeenschap is meer waard dan het welzijn van één mens. Bright, als ik jou niet beter kende, zou ik zeggen dat je een communist bent. Of een fascist. En dat is vrijwel hetzelfde voor mij. Wij zijn democraten. Wij geloven in de onvervangbare waarden van de mens. Daar schieten we aardig mee op, Sarge. Prachtige idealen. Wij vechten tegen misdadigers. Je begrijpt mijn tactiek niet, Bright. Ja, dat klinkt ineens pragmatischer. Ik heb toch gezegd dat we hem scherp in de gaten moeten houden. Door hem te laten gaan, krijgt hij de illusie dat hij nu safe is. In de veronderstelling dat hij toch de misdaad heeft bedreven... ...zit er nu de kans in dat hij onvoorzichtig wordt en fouten maakt. We laten hem niet los, Bright. We houden hem aan een heel lange en onzichtbare leiband vast, snap je? Hij blijft natuurlijk een van onze verdachten. Ik constateer één ding, Sarge. Ze verwachten van ons dat wij de gemeenschap beveiligen tegen de misdaad. Maar ze nemen ons haast alle wapens uit de handen om de misdaad effectief te bestrijden. Het zou belachelijk zijn als het niet zo dramatisch was. Je overdrijft, Bright. Je bent nog jong. Je zult nog een boel moeten leren, geloof ik. Ja, dat oude liedje heb ik al vaak gehoord. Nou ja, genoeg gepraat nu. We moeten weer aan het werk. We leven in een knotsgekke wereld, Sarge. Ik vraag me af waarom ik politieman geworden ben. Omdat je een fatsoenlijke kerel bent, Bright. Je meent het. Zolang er fatsoenlijke kerels op deze planeet rondlopen, zolang is het leven... Waar, zeven, waar ben je? Over. Hier, wagen 7, Chapman. Rij op de hoofdweg in de richting van Glen spy. Niks te rapporteren. Over. Hier Centrale. Wagen 7 komt dadelijk. Je wordt afgelost door wagen 4. Over. Begrepen. Ik kom dadelijk. Is er wat aan de hand? Over. Hier Centrale. Klein heeft hij dringend nodig. Is weer vreselijk uit zijn humeur. Kom als de bliksem jongen. Over. In orde. Over en uit. Verdamme, die kerels zijn compleet. De gele kruisler, de zwijnen. Ik moet nu precies terug, jammer. Onverantwoordelijke gekken, die had ik er graag bij gelapt. Hé, hey, wat is dat, een zwarte breek? Nummerplaat uit New York City. Ja, dat klopt. Jezus, die snuiter mag ik niet laten ontsnappen. Bevel of geen bevel? Nee, nee, hij zal stoppen voor de politie, verdomme. Stoppen zal hij. Verdomme, je moet me toch gezien hebben, de rotzak? Wacht, kereltje. Ik trek je wel te pakken, kerel. Stoppen. Stoppen zeg ik, verdomme. Stoppen, kerel. Even uitstoppen moet je. Stoppen. Zo. Zo, kerel, ik heb je te grazen, hè? Wacht maar. Huh. Wat scheelt er, officer? Ben ik fout? Papieren? Oké, okay, een ogenblikje. Ben je gewapend? Hé, hé, hé, wat krijgen we nu, officer? Hou je me soms van een gangster? Hij komt, geen praatjes, papieren en vlug wat. En geen verdachte beweging. Mooi. schiet op! Alsjeblieft, officer. Dank u. Wil jij dat maar eens zoeken, man? Ja, dat ben ik, ja. Vrijgezel. Nog altijd. Lexington Avenue, New York City. Klopt. 30 jaar. Precies. Handelsreiziger. Om u te dienen. Zwart haar. zwart smoor. Nee. Kom je al vaak in deze streek? Voor mijn job niet, maar in de zomer breng ik hier wel eens een paar dagen door, om af te haken. Ik hou van de omgeving. Er is toch niks op tegen? Kom, uitstappen. Wat bedoelt u? Uitstappen en me volgen. Ja, arresteert u me soms? Nee, maar u moet mee naar het politiekantoor. Waarom? Ik ben niet in overtreding, wat heb ik misdaan? Hé, smoosjes, meneer Zokerman, uitstappen. Ja, goed als het dan moet. Vooruit. Sleutels. Dat gaat nu toch te ver? Luister even, meneer Zuckerman, Ik raad u aan gewoon met me mee te komen. Ik heb mijn instructies. Als alles voor u in orde is, brengen we u terug naar uw wagen. Met onze excuses oh, zelfs. Oh, dank u wel. Nou kom maar, u zou weer verstandig gaan doen, rustig met me mee te komen. Is dat duidelijk? Heer. Maar u maakt een vergissing, officier. Ik sluit uw wagen af. Zo, dat is dan in orde. En stap uw wagen bij mij in, meneer Zuckerman. Naast mij. En ik waarschuw u, als u hernie schopt, dan is dat een slecht punt voor u. Oké, okay, officier. Oké. Okay. Maar ik vind het een zeer misplaatste grap. Het is helemaal geen grap, meneer Zokerman. Helemaal geen grap. Hij komt vooruit nu. Zit zitten, meneer, uh, meneer Zuckerman. Jeremiah Zuckerman, nietwaar? Ben ik, officer. Maar ik wou graag van u weten waarom die politieman me heeft opgebracht. Uh, gaat u eerst zitten, meneer Zuckerman. U hebt inderdaad recht op een verklaring voor het feit... ...dat men u verplicht heeft mee te komen naar hier. Nou, voor zover ik weet is het niet gebruikelijk in dit land... ...dat men iemand zonder meer doet stoppen en uitstappen... Om hem onder bedreiging van een vuurwapen op een politiekantoor af te leveren. We zijn hier niet in Rusland of in Griekenland of in Zuid-Afrika. Oh, kom, kom, kom, meneer Zuckerman, Niet overdrijven. U werd toch niet bedreigd? Nou, echt bedreigd eigenlijk niet. Maar ik moest toch mee. Ik had geen keus. Heeft hij u ondervraagd? Helemaal nou, niet. Hij zei alleen dat hij instructies had. Dat klopt. Maar waarom? Verdenkt u mij van iets? Nou, wint u zich niet op, meneer Zuckerman. We praten toch heel gewoon met elkaar? Nou. Nou, ik, ik vind het allemaal nogal kras. Wat schuift u mij in de schoenen? Uh, jij neemt nota, Bright. Oké, okay, e, e, Saat. E, e, e, gaat u me aan een verhoor onderwerpen? Inderdaad, meneer Tsoekerman. En ik moet u attent maken op het feit dat alles wat u nu zegt, achteraf tegen u gebruikt kan worden. U hebt ook het recht een beroep te doen op een advocaat. Nou, dat wordt Kafkaiaans. U behandelt me regelrecht als een verdachte. Ik heb u gewaarschuwd. <tus> Maar wat is er in zemelsnaam hemelsnaam aan de hand? Dat zal u onmiddellijk duidelijk worden. U kent de affaire Jesse Davis? Ja. Ja, dat arme meisje dat vermoord werd, maar. Wat, wat heb ik dan? Maar zeg eens, u verdenkt mij er toch niet van dat ik? U hebt haar gekend. Jesse Davis? Ja. Maar nee, nooit! Ik heb dat meisje nooit ontmoet. Zo, zo, zo. Maar u weet wel wat er met haar gebeurd is. Ik las het in de krant, net als iedereen. Een afschuwelijke zaak, trouwens. Inderdaad. Volgt u de zaak in de krant? Ja, net als iedereen, vermoed ik. Er is namelijk iemand die beweert dat hij u samen met Jesse Davis heeft gezien. Tweemaal zelfs. Mij? Met Jesse Davis? Maar dat is een gemene leugen. In uw zwarte wik. Zo mogelijk. Wie, wie beweert dat? I iemand die mij kent, zegt u? Wie is het? Hij kent u niet. Hij heeft ons een duidelijke persoonsbeschrijving van u gegeven en alle details kloppen, meneer Zuckerman. Zowat 30 jaar oud, zwartharig, een zwarte snor. Bovendien een zwarte wik met een nummerplaat uit New York City. Het klopt allemaal. Wat zegt u daarop? De zwarte ridder, hè? de slechterik, En dat ben ik dan. Het is ja. ernstig, meneer Zuckerman. Maar dat is gewoon krankzinnig. En waar zou die, die gozer mij samen met dat meisje gezien hebben? Hier in de streek. Enkele dagen voor de moord. Hij moet stapelgek zijn. Ofwel, licht hij schaamteloos. En wie is die rotschoft? Een zekere Roy Mastu. Een jongeman van 22. En hij is niet stapelgek, maar hij houdt vol dat hij u samen met haar... ...tweemaal gezien heeft in het benzinestation van Berryville. Hij ligt. Hoe heet die kerel ook weer? Roy Mastu. Roy Mastu. Uh, oh, ja, maar die naam komt me wel bekend voor. Kent u hem? Nee, maar, maar uh, is dat niet een van die twee jongens die erbij waren toen dat vreselijke met Jesse Davis gebeurde? Precies. En hij houdt vol dat hij mij samen met dat meisje Ja, en dat u samen met haar gezien heeft. Tweemaal. Hij liegt, zeg ik. Waarom zou hij liegen, meneer Zuckerman? U hebt zo pas zelf gezegd dat hij u niet kent. En u kent hem niet. Nou, weet ik veel. Hij heeft natuurlijk uw naam niet vermeld. Hij gaf ons uw signalement. Dat had ik al begrepen. En het klopt allemaal, meneer Tsoekeman. Ook dat van uw zwarte bwik en van die nummerplaat uit New York City. <lacht> Misschien vergist die jongens. Er rijden nog andere zwarte buiks met een nummerplaat uit New York City. Allicht. Maar uw persoonsbeschrijving, meneer Tsoekeman? Nou, er zijn heel wat dertigjarige mannen met een zwarte snor. <lacht> het maakt spits en die toevallig ook nog in zo'n zwarte wikkerontoren, bedoelt u. Officer, als u mij echt verdenkt, dan moet u me maar meteen arresteren. Maar u begaat een tragische vergissing, dat verzeker ik u. Nogmaals, u mag een beroep doen op juridische assistentie. Er zijn goede advocaten in de stad. Dat hoeft niet. Ik wens geconfronteerd te worden met die jongen, met die uh, Roy Mestoe. Mm. Dat zal gebeuren, meneer Zuckerman. Alles op zijn tijd. Maar u begrijpt nu wel, hoop ik, waarom we even met u mensen te praten. Ja, ja, ja, ja, dat begrijp ik nu. Maar ik begrijp nog altijd niet dat u mij onmiddellijk ervan verdenkt... ...dat ik iets te maken zou hebben met die afschuwelijke misdaad. Ik heb een blanco strafregisterofficer. Ah, dat is alvast een goed punt voor u. Ja, straks gaat u mij nog ook van verdenken dat, dat ik de gevreesde maniak ben. Dat zou niet onmogelijk zijn. Geef toe dat... ...dat u het bent. Ik bedoel, dat dat mogelijk is. Dat is verschrikkelijk. Nee, dat, dat, dat neem ik niet. Ik heb niet gezegd dat ik u daarvan verdenk, meneer Zoekeman. Ik heb alleen gezegd dat het niet onmogelijk zou zijn dat u het bent. Zie ik er soms uit als een krankzinnige moordenaar. Ik heb u ook al gezegd dat u zich niet hoeft op te winten. De avond van de misdaad. Dat is vier dagen geleden. Was u dan hier in de buurt? Uh, ja. Kunt u me zeggen hoe u die avond hebt doorgebracht? Ja, natuurlijk. Ik was toen al twee dagen in het bungalowkamp van Glenspie. Mm -hmm. Om wat uit te blazen, dat doe ik af en toe. Ja, verder. Ik ben handelsreiziger. Ja, ja, ja, dat staat hier allemaal. Uh, verder. Wel, uh, s'avonds heb ik gegeten in het restaurant van het kamp. Ja. De ober kan het bevestigen. Uh, daarna... Uh, ja, daarna heb ik zowat tot half elf gebiljard met de directeur van het kamp. Ook dat kan gemakkelijk gecontroleerd worden. Mm -hmm. Zullen we doen. En? Wel, het was een erg zwoele avond, zoals u weet. Typisch augustusweer. Ik voelde er niks voor om al te gaan maffen. Ja, en? Well, ik, ik besloot toen nog een ritje te maken. Met uw zwarte boek? Uh, ja, ja. ja ik, ik wil zelfs graag toegeven dat ik hoopte een grietje op te pikken... ...om haar te versieren. Huh? Nou, ik, ik ben vrijgezel-officer. En voor zover ik weet is het in de Verenigde Staten nog niet verboden... ...om eens wat pret te maken met een mokkeltje. Als de lieve snuiterbol de vereiste minimumleeftijd heeft. Nee, nee, nee, nee natuurlijk niet. En uh, toen? <laughs> ja, u mag gerust weten dat ik hier in de streek al meer dan één avontuurtje heb gehad. In zo'n vakantieoord valt dat gewoonlijk nogal mee. Je hoeft heus geen Marlon Brando te zijn om succes te hebben. Ja, ja. en vooral de jongste tijd nu de vrouwelijke jeugd zo losjes in de bloes geworden is. Dat vind ik een aspect van de vooruitgang. Het is allemaal heel graag. Meegenomen, hè? Maar daarover gaat het nu niet. U ging dus een ritje maken met uw zwarte wik. Dat zei ik al, ja. ja. Omstreeks elf uur wou ik dan naar Hadley's Steven rijden voor een afzakkertje. Nou. Hmm. Na het avontuurtje? Uh, nou, <laughs> nee, dat viel die avond niet mee. nou, uh, Sinds die akelige maniak de omgeving onveilig maakt, zijn heel wat mensen bang geworden. Ook de grietjes zijn op hun hoede. Wel, ik, ik reed dus naar Steven. Ontgoocheld? Ook zo zwaar deelde ik er niet aan vandaag pech, morgen dubbel rantsoen. Zo gaat het ook in business. Mm. En toen? Wel, ik, uh, ik reed langs Mocken Road. En? Ik zag een defecte auto langs de weg staan en eerst wou ik nog stoppen, maar toen merkte ik dat de chauffeur een jonge man was. Hij had blijkbaar geen hulp nodig, want hij keek niet eens op toen ik voorbij reed. Dat was Roy Mastu, oh. die jonge man bedoel ik. Zo, zo. Nou, ik ik door naar Hadley Steven en daar stapte ik uit. Ik, ik, ik dronk er een glaasje en ik, ik, ik lulde wat met de barkeeper. Uh. U vergeet iets, meneer Zuckerman. Wat? Oh, wat bedoelt u? Ja, u vergeet blijkbaar iets. Oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. U, u bedoelt zeker die drie jongelui. Inderdaad. Oh, nee, niet kwalijk. Dat, dat was me even ontgaan. Oh, echt waar? Kom nou. Dat is toch een smoesje, meneer Zuckerman? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik bedoel, ik, ik, ik vergat het gewoon. Het bewijst eenvoudig hoe weinig belang ik eraan hecht. Ja, ja. Dat He? zou ook nog symptoom kunnen zijn van iets anders. Bijvoorbeeld. Vertel verder, meneer Zuckerman. Wat gebeurde er toen? Nou, Er gebeurde niks. Zowat een halve mijl voorbij die defecte wagen zag ik drie jonge lui langs de kant van de weg lopen. Twee meisjes en een knul. Ik stopte. Waarom? Zomaar. Ik, ik dacht, misschien kan ik die jongelui oppikken. Twee grieten en maar één knul. Ik heb hen alleen maar een lift willen geven. En u zag er geen mogelijk avontuurtje in? Nou, wat ik erin zag of niet in zag, dat speelt geen rol. Ik, ik stelde voor in te stappen, maar, maar ze gingen er niet op in. En hebt u niet aangedrongen? Misschien, misschien wel, dat, dat herinner ik me niet meer. Oké, okay. ze weigerde. En u? Ik leed gewoon door. Naar Hardly Steffen. Ja, ja, u kunt het vragen aan Tony Gamba. Wel, we hebben het al gecheckt. Ah, en? Het klopt. Maar hebt u er heus geen idee van wie die drie jongelui waren? Idee? Het was donker, officer. Maar u hebt die drie jongelui toch teruggezien? I inderdaad. Nu het zegt, ja, ze kwamen iets later eveneens in Heidlidstijven binnenvallen. Juist, ja, juist. Ja. Die twee meisjes en die jongen. En later ging één van die meisjes alleen weg. Oh, daar heb ik niet op gelet. Maar u bent onmiddellijk na dat meisje ook naar buiten gegaan. Hey, hoe weet u dat? Ze hebben het ons verteld, meneer Zuckerman. Of enfin, ik bedoel die jongen en één meisje. En ook Tony Hamba. Want dat andere meisje, meneer Zuckerman, dat andere meisje was Jessie Davies. Die drie jonge lui die u wou oppikken waren precies Jesse Davis, Isabel Fogerty en Ralph Summers. En u gaat u me niet vertellen dat u dat niet wist, meneer Zuckerman. Want u hebt al gezegd dat u alles over de affaire in de krant hebt gelezen. Dan moet u toch onmiddellijk begrepen hebben dat die man met zijn zwarte bwiek niemand anders kon zijn dan uzelf. Waarom stelt u het nu voor alsof u zich dat niet gerealiseerd hebt? Houdt u ons soms voor uilskuikens, meneer Zuckerman? Nou, ik, ik geef toe dat ik... Nou ja, het, het was niet bepaald snugger van me... Het is, er... is niet alleen dom, meneer Zuckerman. Het is ten zeerste verdacht. Laat me het uitleggen, alsjeblieft. Hm? Ga u gaan. Maar ik moet u zeggen dat u zo pas een heel slecht nummer hebt weggegeven. Ja, dat, dat zie ik nu zelf in. Ik zal het u proberen uit te leggen. <tus> uh, ja, ja nou, natuurlijk had ik onmiddellijk begrepen dat ik die man met de zwarte was over wie in de krant werd geschreven. En mijn eerste gedachte was dan ook onmiddellijk naar de politie toe te gaan en me bekend te maken. Als u dat dan maar gedaan had. Ja, ja u, u hebt gelijk, het was vals, maar dat is dwaas. Dat is kinderachtig zelfs. Maar probeert u zich eens in mijn situatie in te denken. Ik werd bang. Bang? Waarom? Ik vrees dat mijn naam in die afschuwelijke zaak zou geciteerd worden. U weet... U weet hoe de mensen zijn, officer? Ze praten zo makkelijk. K kijk, ik, ik kom goed aan de kost. Ik, ik wou mijn baan niet verliezen. In, in zaken is men bikkelhard. Ik kon me levendig voorstellen dat de directeur van mijn firma er helemaal niet over opgetoken zou zijn dat de naam van een van zijn vertegenwoordigers in verband zou gebracht worden met zo'n afgrijzelijke misdaad. Dat zou het zakencijfer misschien doen zakken. Ik, ik wist heus niet wat ik moest doen. Maar begrijpt u dan niet dat het uw plicht was naar ons toe te komen? Het gaat hier om een moord, meneer Zuckerman. Ik was bang, officer. Bang en in de war. Ik, ik durfde niet naar de politie toe gaan. Ik gaf me rekenschap van dat men mij me misschien zou verdenken. U bent nu veel meer verdacht dan u toen zou ja, geweest ja, zijn. Ja, ja dat, dat zie ik nu allemaal wel in. Maar, maar toen... Toen kon ik niet helder denken. En ik voelde er niks voor om door de politie op de rooster gelegd te worden. Tja, daar zult u nu wel niet aan ontsnappen. Nee, nee, nee, nee dat, dat begrijp ik. Ja, ik, heb on, ik heb onverstandig gereageerd. Ik, ik, ik, ik dacht, er rijden genoeg zwarte buiks rond met een nummerplaat uit New York City. De kans leek me dus groot dat men mij nooit zou verontrusten. Dat was wel naïef bekeken, meneer Tsukker. Inderdaad. Maar ik heb het in elk geval geriskeerd en ja, nu is het misgegaan. Maar ik, ik zweer bij alles wat me lief is, dat ik met die hele weerzinwekkende affaire niks te maken heb. En, en ik vraag u, officier, ik, ik smeek u, sleur mijn goede naam niet door de modder. Ik, ik ben onschuldig. Uit, uit die krantenknipsels heb ik nooit kunnen opmaken dat de politie zoveel belang hecht aan die man met de zwarte boek. Als ik me dat gerealiseerd had, zou ik me onmiddellijk bekendgemaakt hebben. Dat zegt u nu. Maar u zult van uw kant wel begrijpen dat uw situatie er nu niet zo rooskleurig uitziet. Gaat u me arresteren? Ik ben onschuldig. Dat zeggen ze allemaal. U moet me geloven. Stel u niet aan, meneer Zuckerman. Ja, maar als u me arresteert, dan ben ik misschien mijn baan kwijt. Jesse Davis is haar leven kwijt. Daar heb ik niks mee te maken. Luister, ik arresteer u niet. Als mijn superieuren niet ingrijpen, laat ik u op vrije voeten. Voorlopig. Oh, dank u, officer. U gelooft dus dat ik onschuldig ben. Meneer Zuckerman, wat ik geloof of niet geloof, heeft geen belang. Dat zeg ik altijd. Vraag me dus niet of ik u als onschuldig of als schuldig beschouw, want dat is irrelevant. Maar u bent verdacht. Dat moet ja, u begrijpen. Ja, ja, ja, ja ik begrijp het. En u zult geconfronteerd worden met Roy II. En ook met anderen. Graag. Ik arresteer u niet, maar... Van dit ogenblik staat uw dochter beschikking van het gerecht. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij u elk ogenblik kunnen oproepen. Dat u de stad niet mag verlaten zonder ons daarover vooraf ingericht te hebben. Dat we van u verwachten dat u de politie met alle middelen zult helpen in haar onderzoek. Ten einde de moordenaar van Jesse Davies te ontmaskeren. Ja, Wat, als u het niet gedaan hebt, de beste methode is om uw onschuld te bewijzen. U kunt op mij rekenen, officer. En uh, hoe minder u over deze zaak praat, hoe gezonder dat zal zijn. Uh, voor u bedoel ik. Ga nou ja. Voorlopig zal uw naam niet bekendgemaakt worden. Maar als u zelf gaat roddelen, kunt u er zeker van zijn... ...dat de pershaaien u in het volle daglicht zullen plaatsen. Ze zullen uw naam in koeien van letters in de kant publiceren. En uh, dat zal de directeur van uw firma zeker niet heel erg interessant vinden. Ik hou mijn mond. Ik smijt als graf. U mag ook weten dat we u in de gaten zullen houden. En de politie van New York zal uw doopzee lichten. Daar ben ik gerust in. Ik zei toch dat ik een blanco strafregister heb. Ja, we zullen het stil, maar zeer streng onderzoek instellen. Als u iets verzwegen hebt, kunt u het ons nu beter onmiddellijk vertellen. Ik heb niks verzwegen, officer. Dan kunt u nu gaan, meneer Zuckerman. Ja? De sleutels van mijn wagen kan... Het spijt me, meneer Zuckerman We zullen u met een dienstauto naar het bungalowkamp laten voeren, als u dat wenst. Maar uw sleutels hebben we nog nodig. Maar hoe kan ik nu zonder wagen... Die zult u even moeten missen. mijn wagen? De bwik wordt grondig onderzocht. Maar maak u niet ongerust. Onze experten zullen hem niet beschadigen. Als alles meevalt... Ik bedoel, als we niks verdachts in uw wagen ontdekken, krijgt u hem natuurlijk terug. Samen met uw sleutels. Ja, dat is erg jammer. Ik... U kunt zich hier tegen verzetten, meneer Zuckerman. Maar dan moet u dadelijk een advocaat in de arm nemen. En dan betwijfel ik dat dat u in de gegeven situatie enig voordeel zou opleveren. Want in dat geval moeten we de hele zaak officieel aanpakken. Dat begrijpt u. Juist. En dan wordt ook uw naam in de affaire bekendgemaakt. Nee, nee, nee, nee. nee, Ik vind alles goed, officer. Ik... Ik betreur het nog dat ik niet onmiddellijk naar u toegekomen ben. Tja, daarvoor is het nu te laat. Rijdt u met een dienstauto naar het bungalowkamp terug? Nee nee, nee, nee. Dank u, vriendelijk. Uh, ik, ik red me wel. Zoals u verkiest, meneer Tsoekeman. En nog iets. Als u zich soms een feit zou herinneren, iets wat u ons nog niet gezegd hebt... ...kom dan onmiddellijk en laat het ons weten. Dat zal ik zeker doen, officer. We rekenen op u. Uh, ja. Uh, uh, dan ga ik maar. Vergeet niet dat we u in de gaten houden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat u de moordenaar vlug kunt vinden. Mm, daar zorgen wij wel voor. Bye. Ja, uh, bye. Ik begrijp je weer niet, Sarge. Dat hoeft niet, Bright. Ik leid het onderzoek en ik neem alle verantwoordelijkheid op me. We zullen die vent schaduwen, dag en nacht. Ja, jij bent de baas. Ik weet wat ik doe. En roep nu Shepman, ik heb hem dringend nodig. Oké, okay, Sout.